Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM heeft de beveiliging rondom het Marengo-proces niet op orde. Dat zeggen de advocaten van Nabil B., de kroongetuigen in die zaak rondom Ridouan Taghi. Zij vinden dat er na de dood van de broer van de kroongetuigen... zijn advocaat Dirk Wiersum en Peter Erdevries, echt wat mis is met die beveiliging. Er moet daarom een groot onafhankelijk onderzoek komen. Wij willen dat de onderzoekscommissie zonder des persoons onderzoek doet... Falen moeten worden blootgelegd en verantwoordelijken moeten worden terechtgewezen. Alleen dan kunnen we leren van die fouten en voorkomen dat die fouten in de toekomst nogmaals worden gemaakt. Het OM heeft al een onderzoek aangekondigd naar de moord op Peter Erde Vries, maar dat is volgens de advocaten niet onafhankelijk. En mensen die met de auto over de Haringvlietbrug moeten... hebben als het goed is toch iets minder vertraging. De brug tussen Zuid-Holland en Zeeland moet worden opgelapt. En eerst zou daar beide kanten op maar één rijstrook open zijn. Maar omdat dat voor veel vertraging zou zorgen... worden het er nu toch twee per rijrichting. Een dansleraar in Utrecht die alleen nog maar gevaccineerde mensen in zijn zaak wil... is naar de politie gestapt omdat hij wordt geïntimideerd, bedreigd en gepest... Laat op de avond stonden er meerdere maaltijdbezorgers bij hem voor de deur zonder dat hij iets had besteld. En personeel van vliegbasis Woensdrecht in Brabant hoeft voortaan niet meer de hoogwerker op om vliegtuigen te checken voordat die weer de lucht in kunnen. Voortaan kunnen ze dat met een drone doen. Eigenlijk wat we door gaan zien met de drone, er zijn eigenlijk blikseminslagen kunnen wij zien. Als er een popnagel mist, deuken, krassen, beschadiging op het verf, cracks. Dus eigenlijk, eigenlijk alles wat je, wat je visueel kan verwachten, wat er mis kan gaan met een, met een vliegtuig, dat kunnen wij zien. Met drones gaat zo'n check-up veel sneller. In Amerika werken ze al langer met die manier. Het is voor het eerst dat deze techniek wordt gebruikt op een vliegveld in Europa. En het weer nog. In het noordoosten zijn er nog wat pittige buien. Maar verder is het op veel plaatsen droog en best zonnig. Later trekt het wel dicht en vannacht kan het opnieuw gaan regenen. Morgen net als vandaag wisselend. Soms zon, zon, maar ook weer buien met onweer en het wordt een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een korte file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het de Plein en Knoop het Velsen is de vertraging bijna 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 of er niet uh, genoeg regen over ons uitgestort uh, is. De cult was dit, uh, dames en heren, thuis. Uh, want uh, ja, we hebben een, uh, een dure medepresentator voor vanavond. Uh, precies na een jaar dat dat dato komt hij weer gewoon gezellig aanschuiven. En dat is uh, David Molenburg. Goedenavond. Ja. ja, goedenavond. Precies een jaar geleden. Het is uh, ja, echt uh, de eerste donderdag van 2020... We we hier ook al uh, binnen... Uh, en het uh, was weer eens even aanleiding om weer eens eventjes uh, wat, wat te gaan doen uh, met, uh, met de muziek, denk ik. Nou, ja, laten we er een gewoonte van maken. Dat ik gewoon elke elke, elke eerste, eerste, donderdag eerste donderdag van augustus. Van, uh, augustus. <laughs> ja. Aanschuif. Ja, ja. Uh, deze die hoeft verder geen uitleg, denk ik. De Cult. Nee, nee, nee. Dat is voor mij jeugdsentiment. Ja. Um, en um, ja, ik weet nog dat ik, dat ik de eerste uh, uh, single van de Cult hoorde, uh, van de plaat Love. Hmm. En uh, toen was ik wel verloren. Ja, ja. ja ik, ik, ik heb, uh, door jou ben ik uh, dit ook even wat meer uh, daar ben ik erin uh, gedoken Want ik had vorig jaar het onzalige plan om in de aanloop van de Grand Prix van 2020... die nooit die is doorgegaan, om allemaal nummers van 1985 uh, uh, te gaan benoemen. En op een gegeven moment kwam ik met de Dolly Dots... Waarom David zegt... Ja, wat is dit nou toch? En op een gegeven moment werd, uh, da, werd daar in... Uh, Prieft of Sprout was het eerste nummer waar je, wat je ja, noemde. En het tweede was uh, de cult. Ja. Uh, en het leuke is dat ik, ik zat op vakantie achterin de auto. Ik heb tegenwoordig twee zoons met een rijbewijs. Dus uh, als je dan uh, uh, op pad bent, dan willen zij graag rijden. Ja. En toen zat ik alle oude, verrukkelijke vijftiens van uh, die periode... 84, 85. Je hebt toch wel leuke muziek gemaakt. Ja, echt fantastisch. Echt ja. zulke mooie dingen. Ja, ben jij eigenlijk dan ook iemand van de jaren 80? Of? Nou, ik, ik, ik, ja ook. Het ja? Ja, ja. is natuurlijk wel de periode waarin ik muzikaal groot geworden ben. Dus ja. voor mij... Uh, ik, ik kom uit een gezin waar ik de jongste was... van heel veel oudere broers en een ja. zus... die allemaal naar muziek luisterden. Die uh, echt... Uh, ja, ik, ik zou maar zeggen... de jaren 70. dus hm. Yes, uh, Genesis, uh, Supertrump... Uh, The Stones, The Beatles... Uh, Samen en Garfunkel. Maar ja, dus ik, ik heb het allemaal meegekregen. Dus, dus het is met de padlepel ingegoten van huis uit. Ja. Uh, maar ja, ik ben wel meegegroeid gelukkig met mijn tijd. Ja. Uh, we gaan er nog uh, wat, wat laten horen. Uh, sowieso uh, proberen we straks nog iemand uh, in de uitzending te halen waar jij uh, de keuze uh, mee... Ja. met een keuze waarmee jij komt. Dat is... Uh, Laat ik hem nu verklappen. Moos met, of moet ik zeggen moos? Nee moos. Moos is. Het, hè? Ja. Moes. What's like to be loved? Dit is een nummer uh, dit jaar uitgebracht. Ja, nee, enkele maanden geleden. Z bedoel ja. ik dus. Uh, die gaan we straks uh, horen, maar ik krijg uh, altijd ruzie als ik deze niet draai. Dat is uh, van je woordvoerder. <lacht> <lacht> dus, als ik die niet draai, de dan, de dan uh, de ja, de ja de als ik die de niet de draai, de dan krijg ik op mijn zoon een meter. Dus ja, verliezen meten alleen.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 Bart I'm not cold. Don't Don't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 A pine forest perfume. Every morning I'll awake with birds calling my name. I'll have breakfast, walk with my best friend. And a river is all the trout a man can catch. My hand, you know, that doesn't sound hier uh, zo'n beetje het pad aflopen uh, voor de eerste keer dat hij hier uh, toe kwam spelen, want uh, toen woonde hij nog gewoon hier in Zandvoort. Maar tegenwoordig resideert hij in IJmuiden en dan heb ik het over Koen Alvarez. En laat het nou net geen toeval zijn, want uh, we hebben hem ook aan de telefoon. Goedenavond Koen. Goedenavond. Goedenavond. Uh, het is uh, weer even een lange tijd uh, geleden, want uh, dit uh, nummer dat deed het alweer van denk ik ergens uh, voorjaar of eind vorig jaar. Nou, het is uh, bijna precies een jaar geleden, denk ik eigenlijk. Nog erger. Het is, het is nog veel, ja. veel langer terug. Het is heel lang geleden, ja. ja. Um, want uh, ja, je hebt uh, uiteindelijk niet, uh, niet stilgezeten. Um, want er is weer nieuw materiaal voor, uh, van jou onderweg. Ja, zeker. Morgen komt, uh, komt de volgende uit, ja. ja. Um, de single heet Lilies Daisies... Hoe ben je toe gekomen om uh, die single uh, te schrijven? Uh, wa was er een aanleiding waardoor je getriggerd werd om, om deze song te schrijven? Ja, hij is eigenlijk al een paar jaar geleden geschreven. En uh, ik wou eigenlijk een beetje een zomers liedje schrijven. Ja, ik weet eigenlijk niet meer precies of ik een zomers liedje wou schrijven. Of dat ik gewoon... Volgens mij begon ik juist iets te spelen. En dacht ik van, oh, hm? dit klinkt best wel zomers. En ja, dan zie je ineens gewoon... Een, een wit strand. Weet je, strak blauwe lucht, super heldere zee voor je. En dan, dan schrijft het toch een beetje zichzelf wel. Ja, ja want uh, nou ja, goed, je hebt, je hebt hier gewoond, dus uh, eigenlijk uh, had, je, had je dat allemaal bij. Je had het allemaal voor, voor het grijpen, dat witte strand. <laughs> en, uh... Ja, zeker. Ja. <laughs> zeker, zeker. Ja. Ja. Ik heb het ook daar geschreven, in Zandvoort in mijn. Uh in mijn studio op uh, zolderkamertje. Ja. ja. Maar uh, ja, het Zandvoortse verhaal, dat heb je uh, min of meer afgesloten. Want uh, je was hier op zoek naar een woning. Ja. En uh, er was niemand die je wat aanbood, uh, geloof ik, toch? Nee, precies. Ja, nou ja jullie, jullie weten hoe het is, denk ik. De, soort van, de woningmarkt is überhaupt heel ingewikkeld en ik zocht iets samen met mijn vriendin. Hm. Dus toen zoeken, zoeken, zoeken. En dan als je iets vindt dat ook nog eens gewoon betaalbaar is en ja. mooi en de ruimte dan, dan moet je het pakken ja. <laughs> uh, uh, helaas uh, helemaal goed natuurlijk ja uh, en daarom is het uh, uiteindelijk eenvoudiger geworden maar uh, je bent ja. in goed gezelschap hoor daar want er zitten toch ook uh, wel een goede uh, muzikanten daar in uh, in dat uh, in dat ja, Zalmijn is er ik het, het, het nog dorp nog gehad? Nee. Tot... Ja. <laughs> nee, maar de, uh, met alle respect uh, gesproken. Um, uh, maar die zee en, en, en het strand, hè, wat, je, wat je net beschreef ja. voor deze single. Um, uh, heeft dat een uh, goede, ja, goede uitwerking uh, op je leven gehad eigenlijk als, als songwriter? Ja, ik heb eigenlijk nooit heel ver van het strand ge gewoond. Hm. Ik ben opgegroeid in Spanje. Hm. In, in de buurt van Jolet de Mar. Dus dat was tien minuutjes rijden denk ik met de auto en dan ben je op het strand van waar wij woonden. En daarna uit Geest een tijdje gewoond. Wat, dat is denk ik het, verde, het verste weg dat ik ooit van de zee heb ge uh -huh. gewoond, uit Geest. Ja. En daarnaast antwoord en nu en Dat is allemaal ook weer echt op fietsafstand of loopafstand, kruipafstand van het strand. Ja, uh, het is niet alleen uh, Songride, we komen zo wel weer terug op het uh, verhaal uh, en Daisies. Maar uh, ik zie soms ook ja, plaatjes van jou voorbij komen, dat je toch ook een boefenaar bent van de watersport. Uh, ja, nou, ik, uh, het is, dat is echt mijn hobby, zeg maar. Oh. Dus ik, uh, ik vind het inderdaad heel leuk om af en toe gewoon op een surfplank lekker te gaan surfen. Ja. Uh, maar biedt het dan ook een, een, een vorm van ontspanning? Wat je dan misschien zou kunnen gebruiken voor? Want... Ja, het geeft... Het geeft ja, zonder het al te zweverig te gaan klinken... Maar het geeft toch een beetje rust. Omdat je... En dit klinkt misschien heel stom hoor... Maar ja. je ligt in het water. Ja. En je kan je mobiel niet bij je hebben. Mm -hmm. En op bijna elk ander moment... Is het toch wel een afleiding... Die je even eruit haalt. Dus als je er gewoon fysiek niet bij kan... Ja? geeft het toch een beetje rust om na te denken over onderwerpen, over ideeën, over over liedjes of gewoon even over niks. Ja, uh, het is uh, gewoon eigenlijk een beetje losgekomen uh, van uh, de drukte. Uh, wat verderop uh, in het, uh, aan, de, aan de kust. Een beetje is. Zoiets. Ja, precies. Dat, ja. dat, dat idee heb ik er een beetje bij. Ja. Uh, de, de lilies en deze. Uh, als ik er naar uh, kijk naar, zeg naar de titel. Dan hebben we het over, uh, over bloemen. Uh, dus de lilies en uh, de madeliefjes. Want dat uh, ja. is de, de vrije vertaling. Uh, is het een ode aan? Uh, is het een uh, Liefde, uh, liefdesverklaring? Hoe moet ik het zien? Ja, ja eigenlijk... Ja, alle, volgens mij heeft Sting dat een keer heel mooi gezegd. Zo van alle, alle liedjes zijn eigenlijk... in essentie liefdesliedjes. Ja. En eigenlijk... Ik schrijf, ik schrijf best wel vaak... uit beelden. Dus ik zag gewoon letterlijk... een meisje... dat nu mijn vriendin is natuurlijk... En waar ik al een tijdje mee staan was. Ja. Zo Van In mijn hoofd, op het stand... met bloemen in mijn haar. Zo ja. Ik zie nu ondergaan de zon, voor me. ik weet niet of dat toen ook was, dus dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar ja, dus dan verwerk je dat toch in de tekst. Juist. En dan, ga je, dan schrijf je zo'n liedje en dan denk je aan het einde van, maar hoe heet dit liedje eigenlijk? Ja. En dan, dan val, valt je oog op, op zo'n stuk van de tekst. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja of, of dat er toevallig net uh, uh, bloemen of wat dan ook op tafel staan, zoiets. Ja, precies. Of, of dat, dat er een Engels woord net, net lekker, lekker in de mond ligt. <laughs> um, we mogen hem al draaien vanavond. Ja, zeker. Jullie zijn de eerste. <laughs> ja. Nou, dan uh, gaan we hem uh, laten horen. Hier is uh, de nieuwe single van Koen Alvarez. Het nummer dat heet Lilies Daisies.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 And then out of the blue Your skin touches my hand And you give me a look That I do understand Now I feel even closer to you Keep your brain all wired To point out our treacherous Our leaders are after us But baby it's you You are the one who conspires I Komt van David zelf af. De keuze dan in dit geval. Wouter Plantijd. Met de meest recente single. Daarvoor hoorden we trouwens Koen Wars. Die overigens met nieuw materiaal bezig is. Maar dat wilde hij in een bandvorm gaan gieten. Dat weten weinig mensen. Maar even nog naar het laatste stuk. Dat is. Ja, eigenlijk komt hij ook gewoon uit Haarlem, Wouter Plantijd. Ja, hij, uh -huh. um, um, hij komt uit Haarlem. De, de band Chaco, waar hij. ...altijd ingespeeld heeft. Uh, en ik weet eigenlijk niet of ze nog steeds bestaan. Ze bestaan volgens mij ja, nog steeds, ja. En kort, ik heb, uh, minimaal twee of drie jaar geleden heb ik ze nog in het patronaat gezien. Ik uh, kwam uit Haarlem. Ja. Maar ik durf wel de weddenschap aan dat bijna iedereen in Nederland... ...ooit wel uh, Wouter Plantijs gitaar heeft horen spelen. Ja, hij en hij ja. heeft bij iedereen uh, uh, meegespeeld. Dus ja. hij is uh, een, een geweldige muzikant. Ik vind het een van de beste gitaristen... Die we in Nederland hebben. En, uh, en ja, hij speelt overal mee. En ja. daarnaast maakt hij zelf dus ook, dat heb je net gehoord, ook fantastische uh, muziek. Hmm. En Shaco is eigenlijk voor mij wel een van de bands uh, waarom ik muziek ben gaan maken. Dus nou, echt? Ja, ja. ja, ja dat, is echt, um, dat waren echt mijn voorbeelden. En ik herinner me dat, dat ze, een, ze hebben een plaat opgenomen ooit in Café Studio in Haarlem. En uh, ja. dat ik daar in die zaal stond. En ik vond dat zo fantastisch. En ik was toen 12 of 13 jaar oud. En, uh, toen... Dat wil ik ook. Ja. Ja, <laughs> ja. Um, um, ja want nou ja, goed, Haarum is uh, toch wel redelijk muzikaal ingesteld, denk Zeker. ik. Uh, want uh, want uh, daar komt uh, een hoop uh, vandaan. Ja. ja Wij hebben het genoegen ooit mogen smaken om uh, Chef Special en uh, Suda Night hier uh, in de studio te hebben. Dus, maar dat is al in de oude studio op het Gasthuisplein uh, geweest. Dat is tegenwoordig een woonhuis. Maar daar uh, hebben ze wel gespeeld. Dus, dus ja, het uh, praat ook over 2009. Dus ja. het is alweer heel uh, lang geleden. Maar goed. Um, ja, de, de volgende. Um, ik kan me vorig jaar nog herinneren. Toen uh, zei je, nou deze moet er zeker op. Was uh, Vulfpack. Dat was dat mm -hmm. een, een, een bassole waar je helemaal bang van, uh, ja, van, ja, van werd. Ja, ja. Maar deze uh, heeft er ook uh, iets mee te maken. Want het is een bandlid van Vulfpack, geloof ik, toch? Klopt, ja. Story Wong, dat is de gitarist van Vulfpack. En die, die maakt heel veel... Uh, ...solo-muziek. Uh, mm. uh, maar uh, al die jongens... Die, ...die spelen overal met iedereen mee. Dat is bijna niet meer te volgen. Mm -hmm. En je wordt er helemaal knettergek van hoeveel er uitkomt. Dus elke keer dan zie je weer iets oplopen op, op Spotify. Hou je dat er nog wel een beetje ja, bij? Hè? Ja, ja, ja. ja, ik hou dat allemaal bij. Ik, uh, ik probeer echt... ...mijn... ...muzikale hobby echt bij te houden. Ja. En, dat, uh, en dat is ook heerlijk. Want ik zit ook graag te werken met, uh, met muziek aan. Ja. En, uh, en dat vind ik ook wel het leuke van... Uh, van de tegenwoordige tijd, dat je ja. er ook wel doorheen geholpen wordt. Je hoeft niet meer, vroeger ging ik, ik mis het wel, de oude, de oude platenzaak. Hmm. Maar um, ja, wat dat betreft, uh, het is ook wel heerlijk dat je gewoon op een hele... Uh, ontspannen manier door, uh, door de hedendaagse muziek heen geholpen wordt. Ja. Uh, uh, helpt dat ook? Ja, nou moeten we op gaan letten. Want, uh, we, uh, want we moeten opletten met wat we gaan zeggen. Ja. Want voordat je het weet, uh, staat het weer ergens, uh, ergens opgedrukt en gekalkt. Maar um, helpt dat ook? Dus dat jij op een gegeven moment, uh, dat je naast het, het hele verhaal wat je dus gewoon doet in het dagelijks leven, dat je dan op een gegeven moment zegt, ik wil daar ook even een beetje induiken. Dus dat je op een gegeven moment in gaat zoomen en gaat uh, na, uh, lezen van... Degene die de muziek maakt. Corrie wrong hebben we het nu over. Maar het kan ook van iemand anders zijn. Dat je stukken of artikelen erover gaat lezen. Omdat je toch wel weet wat de motieven er onder andere achter zitten. Het interesseert me allemaal in hoge mate. En ik vind dat heel veel muzikanten hebben ook echt een goed verhaal te vertellen. Er komt straks nog een nummer voorbij van een jong Nederlands bandje. En die houden er vrij maatschappijkritische teksten op na. En ik vind het gewoon mooi om te horen. Ik vind ook... Ik moet zeggen, ik heb zelf niet, niet heel veel op met, uh, met, met, met hiphop, maar uh, er gebeurt ook in, in de Nederlandse rap wel heel veel, echt heel veel goed. En die jongens hebben allemaal wel een verhaal. Ja. Uh, vind je dat ook belangrijk dat uh, mensen een verhaal uh, ja. moeten vertellen ja. in, hun, uh, in hun songs? Ja, zeker. Want uh. muziek is natuurlijk gewoon een universele taal die uh. iedereen spreekt. Uh. En, um, ja, en dat, dat betekent dat, dat ook muzikanten heel veel te vertellen hebben. Ik vond het ook heel goed dat Jet, Jet Rebel zich gisteren heeft, heeft uitgesproken... Hm. Uh, over de hedendaagse situatie en wat dat voor muzikanten betekent. Ja. Uh, want ja, dat zijn wel de mensen die, uh, die uiteindelijk gewoon in de frontlinie staan... van de hedendaagse cultuur. Ja, uh, dat, is, dat heeft ook te maken met de omstandigheden waar we nu mee te maken hebben... Ja. en waar we mee moeten dealen. Uh, ja, ik hoor ze ook regelmatig hier van... ja, de evenementen, uh, uh, dat wordt ineens een streep door de rekening. Had, ik paar, de, de, ja, Een paar van die mensen heb ik al gesproken daarover. Dus ja, het, het, het, het leeft toch enorm Zeker, in de muziekwereld. Ja. Um, we zijn toegekomen aan die Cory Wrong. Um, want uh, ik vind hem eigenlijk ook nog wel leuk, he, die titel. Ja, yeah, Today I'm Gonna Get Myself a Real Job. Ja, yeah, dat, dat, dat hou ik mezelf elke dag voor in de spiegel. Ja, ja uh, je moet opletten met wat je zegt natuurlijk. He, want, Zeker. Hier is Cory Wrong. I'm gonna get myself a real job It's time to be a standard working man Oh, this music thing's been fun But I think that I am done mm. Today I'm gonna get myself a real job I'm contemplating getting on the payroll No stress about what other people think No ticket sales, no critics, or Spotify statistics Today I'm gonna get myself a real job Now my insecurity got the best part of me I'm gonna quit guitar Can get a real job. ik was 12. Nou, ik may not be the best. En niet wat uh, andere kant uh, van, uh, van iemand van Vulpek. Want uh, normaal gesproken zijn ze toch wel uh, redelijk uh, met uh, de bas. En uh, weet ik allemaal wat uh, geloof ik toch gedaan vind, of niet? Zeker. Ja, nee? ja dat is uh, het. Uh... Vind ik op dit moment wel top of the bill als het gaat op uh, het gebied van de uh, ja, crossover tussen jazz, funk. en, uh, en uh, ja, Ik vind hem ook een geweldige gitarist. Ja. Ik heb kaarten. Hij komt op het uh, Amsterdam Dance Event spelen met het Metropolitan Orchestra. Oh, uh, ja, en, uh, dat, dat lijkt me ja, heel ik bijzonder. Hoop dat dat ja. Ik hoop dat dat doorgaat. Ja, uh, dat, dan komen we weer uit op uh, de evenementen uh, dingen en zaken. Uh, ja, uh, ik bedoel, dan hopen we inderdaad uh, dat... Uh, uh, ik zeg maar even oneerbiedig oom Mark en oom Hugo... Uh, dat allemaal wel uh, goed uh, gaan vinden, dat we dat uh, weer kunnen. Ja, dat hoop ik ook. Ik want uh, 750 is, man op een buitenevenement, uh, dat... Uh, dat is ja. magertjes. Dat schiet niet op. Um, uh, we hebben iemand aan de telefoon en dat is David Breedbaard. Goedenavond. Goedenavond. Ja, niets is zonder een reden, want... Uh, de andere David, jouw naamgenoot, die, die kwam met een lijstje en die zegt, nou dit moet je zeker uh, afluisteren. Ik heb het ook gehoord en ik moet je zeggen, ik ben er eigenlijk al helemaal weg van. Dus, uh, dus wat dat gaat, uh, gaat het wel de goede kant op. Want uh, jij bent van Moos. Ja, nou, uh, ik voel me gevrijfd, dankjewel. <laughs> ja, ik ben, uh, ik ben uh, de leadzanger van Moos. Ja. Ik wil een beetje toetsen. En uh, ja, Moos is mijn bandje met de andere drie jongens. Ja. Uh, even over de, over de band. Hoe lang uh, bestaat die al? Uh, nou, de band in deze formatie bestaat denk ik iets minder dan een jaar. Mm. Maar we zijn wel iets langer bezig. Maar ik heb vooral veel met Thomas het gemaakt. Dat is de toetsenist. Mm. En wij hebben vooral veel de muziek samengemaakt. Uh, maar om echt live te spelen, hadden we een band nodig. Dus. Uh, ja, dat is sinds iets minder dan een jaar zitten we met z'n vieren in een schuitje. Ja. Hey, en want uh, jullie hebben nu één single uitgebracht. Um, en ik vind hem heel erg leuk. Um, David overigens hier. Hoi David. De andere David. Uh, Eerlijkheid gebied te zeggen ja, dat, helemaal... dat wij elkaar al enige tijd kennen. En um, nou ja, ik, ik ook uh, uh, uh, jouw muzikale kwaliteiten, maar ook in, uh, een van jouw mede heel hoog heb zitten. Um, maar zit er nog meer in het vat de komende periode? Ja, dat is een, uh, een vraag die ik veel krijg, uh, maar uh, dat zit er zeker in. Het is allemaal een beetje, uiteindelijk als je dan met zo'n bandproject bezig bent, dan duurt alles langer dan dat je wil. Dus eigenlijk was de planning dat hij echt wel in juni erop zou komen, onze nieuwe single. Uh, maar dat is allemaal een beetje uitgesteld, maar binnen de komende twee weken kan ik wel met uh, aan zekerheid de waarschijnlijkheid zeggen dat de nieuwe single komt. Met videoclip, dus dat wordt ook wel heel leuk. Oké, okay, en, en hebben jullie uh, ook um, een, een uur straks, ongetwijfeld weer de ruimte? Komt ook uh, optredens gepland staan? Um, ja, er zijn wel wat dingetjes die uh, lopen, uh, voornamelijk in Amsterdam. Um, dus we hebben wel een paar drie of vier, uh, drie of vier plannen bij uh, Criterion en bij een nieuwe bar die gaat openen en nog wat feestjes en zo. Uh, maar we hopen dat dat de komende tijd een beetje... Daar gaan we even wat vaart achter zetten. En onszelf eventjes een beetje promoten. En dan hopen dat we op feestjes kunnen spelen. Ja, en dan hoop ik wel dat we jullie ook uh, op niet al te lange termijn een keer hier in Zandvoort... Uh, want jullie muziek leent zich voor strand, zee en een cocktail. Uh, kan ik wel zeggen. Dus uh, dan hoop ik jullie ook wel een keer in Zandvoort uh, te ja, zien. Ja, uh, dan is eigenlijk ook meteen de aansluitende vraag. Uh, kijk, uh, want uh, dat, dat willen we natuurlijk wel. Uh, zijn jullie ook in staat uh, om bijvoorbeeld een akoestisch setje te spelen? Oeh, uh, ja, dat uh, moet denk ik wel lukken. Ja. Uh, ja, kijk, op, weet je, uiteindelijk moeten we ons ook een beetje... We zitten nog niet echt in onze uh, periode van onze carrière... dat wij een soort van de eisen kunnen stellen. Nee. Dus, uh, dus wij zijn wel bereid om ons een beetje aan te passen. Maar ik denk dat er wel heel veel mogelijk is. Uh... Ja. Vind je dat zelf ook belangrijk dat je, dat je op een gegeven moment... als je muziek maakt, dat, want dat hoor ik vaker... Hè? dan moet het, het liedje moet altijd overeind uh, blijven staan in, de, in dat opzicht... Uh, vinden jullie dat zelf ook belangrijk? Dat, dat je het ook, uh, als je het in bandsetting speelt, dat je het ook klein kunt spelen? Of uh, ja, is dat nog niet zo? Uh, nee, dat, dat, is, uh, dat is zeker belangrijk. En we merkten ook heel erg, wij zijn eigenlijk een beetje begonnen met alles maken, uh, aan de computer, een soort van. Hm. En toen uiteindelijk hebben we dus omgezet naar een uh, bandformatie. En we merkten heel erg dat we ons probeerden vast te houden aan wat we soort van in de studio hadden gemaakt. Maar eigenlijk merk je dan, zeg maar, dan zit je heel lang te pielen en dan lukt het niet echt. En dan op een gegeven moment kom je erachter dat je eigenlijk gewoon helemaal een soort van wel de basis moet behouden, maar dat je verder eigenlijk alles kan loslaten. En dan komt er eigenlijk bijna een ander liedje uit, maar dat is eigenlijk juist heel leuk. Oké. Okay. Dat het voor mij iets anders is ja, dan dat het op de CD klinkt, zeg maar. Ja. Maar er is wel één vraag die nog op mijn lippen brandt. Want uh, als ik jullie muziek hoor, dan hoor ik ergens heel ver de jaren tachtig uh, doorklinken. Toen was je nog ja. niet eens geboren, maar uh, klopt het dat de inspiratie wel voor een belangrijk deel daar vandaan komt? Ja, daar heb je helemaal gelijk in ja. Ja, we zijn eigenlijk wel een beetje oude rotten, maar uh, de disco en zo, dat, dat vinden wij wel het allerleukst. Dus dat, uh, dat is zeker waar, ja. ja uh, wat, wat spreek je aan in de disco? Um, ja, ik denk dat het, het dansbare vind ik gewoon heel lekker. Hm. En uh, wat waar wij, Thomas, is, uh, dat is dus onze toetsenist, die is ook best wel... Die is ook, zeg maar, een beetje wat meer theoretisch en dirt. Dus die ja. vindt ook de synthesizers en zo helemaal het einde. Ja. Nu begrijp ik daar niet zo heel veel van. Uh, maar vind ik het wel heel lekker klinken. Dus daar komt het ook een beetje vandaan, denk ik. En ja, verder, ja de disco, dat is gewoon... Uh, als je het aan mij vraagt, de meest dansbare muziek die er is. Goed. Um, nog even voor de mensen thuis. Uh, zijn jullie ook nog ergens te vinden op het wereldwijde web? Zeker, ja. We hebben sowieso... Uh, we staan op Spotify. Ja. Almost. Ja. En uh, op Instagram kan je ons vinden op Most Band En op Facebook kan je ons ook vinden op Most Band. Helemaal goed. Uh, dan gaan we hem uh, draaien. What's like... What's, what it's like to be loved. Want dat uh, is uh, de volledige uitspraak. Zo zeg ik het goed, uh, Zo David. Zo is het. Uitstekend. Helemaal goed. Dankjewel. Hey, dankjewel, hè. What is like to be... What like to be. That I used to date some other girls before. She wants me to tell her that I love her because she never can be too sure. Leuk als ik op een gegeven moment zeg: Ja, je hebt nog 15 uh, seconden. Dan zie je weer iemand heel snel naar een stoel rennen. Van oh jee. Uh, Lilith Merlo was dat uh, met uh, When We First Met. Daarvoor hoorden we Moos met What It's Like to Be Loved denk dat hij de komende tijd uh, gewoon op het speellijstje komt te staan. Nou, daar hoop ik wel voor. Ja, want ja. Uh, die jongens kunnen dat wel prima gebruiken. Even wat anders, want gisteren uh, kwam ik even aanrijden uh, op mijn fiets. Ik denk, wat is er daar in godsnaam aan de hand? Daar boven op dat uh, bordes van het raadhuis... zie ik één, Van Haafden staan, de wethouder. Twee, de directeur sportief van de Dutch Grand Prix, Jan Lammers. En drie... Jijzelf uh, ging over een spotje opnemen. En vervolgens uh, werd er even een gesprek gevoerd over wat wij vanavond doen. En toen legde jij Jan Lammers uit over iets wat er nu aankomt, uh, geloof ik. Toch, of niet? Ja, nou, ik, ik heb, ik heb uh, even aangegeven dat uh, mijn, mijn muzikale smaak uh, vrij breed is. <laughs> um, en um, ja dat ik ook het volgende nummer uh, graag op het lijstje had. Ja. En uh, toen ik hem uitlegde wat het was, toen moest hij heel hard lachen. Ja, dat, dat, dat, ja. Had, dat zag ik een ja. beetje ja. aan. want, uh, want uh, ja... ja. Uh, hij ziet daar wel de humor, geloof ik. Dat zeker, dat zeker, zeker, zeker. Ja. Uh, moeten we ook uh, bij, dit, uh, bij dit nummer een beetje de humor ervan inzien? Tuurlijk, of niet? Je moet, uh, en dat is het leuke van uh, ja, dit soort uh, uh, uh, textuele kunstenaars, om het maar te noemen. Ik lach me helemaal gek. Uh, <laughs> en ik, uh, er, zit er zit maatschappijkritiek onder. En ja. tegelijkertijd, uh, ongetwijfeld zullen mensen zich er weer vreselijk aan storen, maar... Ja, ik, eh, ik weet nog dat ik uh, mijn eerste bandje waar ik in speelde uh, heette Desperties. En wij een protestzong schreven omdat er een jongerencentrum ook voor uh, bejaarden geschikt werd gemaakt. En daar waren wij het niet mee eens. En dat nummer dat, uh, had de tekst wel voor oude bokken, maar niet om fijn te gokken. Uh, en eigenlijk in die, uh, uh, in die sfeer ben ik altijd wel een klein beetje blijven hangen. Ja. Nou dat is zoiets als uh, wat, uh, wat deze jongeren ook uh, bedoelen. Leg de Zuidas. In de as. Tot zover de hangen jeugd. We gaan verder met de laatste voor het nieuws van 8 uur. En dat is deze van Lawrence. Ook uit de koker van David Molenburg. En dat nummer dat heet Do You Wanna Do Nothing? Looking for someone, that perfect girl Who can take our hand and up and save the world But I'm a little unused Gonna do something with me tonight. Oh, I'll put on my finest sweatpants and I'll order you pants. We'll be living our dreams as our love goes. What an intimate occasion you. And